De witte en de zwarte bruid. In een land hier ver vandaan woonden in een huisje aan de rand van een dorp eens drie vrouwen. Het waren een moeder met haar dochter en een stiefdochter. Iedere dag liepen ze over de velden om brandnetels te plukken. Daar kookten ze soep van voor het avondeten. De oude vrouw wees de meisjes ook verschillende kruiden aan. Die moesten ze dan plukken en in een mandje mee naar huis nemen. Van die kruiden kookte de vrouw drankjes tegen de hoest en tegen de koorts. Maar ze maakte ook toverdrankjes. Die kon de oude vrouw maken omdat ze eigenlijk een heks was. Maar de oude vrouw was geen aardige heks. Vooral tegen haar mooie blonde stiefdochter deed de oude vrouw vaak erg lelijk. Ze liet haar altijd het meeste en het moeilijkste werk doen. De eigen dochter van de oude vrouw was een heel naar meisje en bovendien was ze erg lelijk. Ze vond het helemaal niet erg dat haar stiefzusje zoveel harder moest werken dan zij. Na verloop van tijd was de hek zo oud en stijf geworden dat ze zelf niet meer kon bukken. Met haar knoestige stok wees ze de meisjes aan welke kruiden ze moesten plukken. En altijd liep ze te schelden omdat ze vond dat de meisjes de blaadjes niet vlug genoeg afplukten. Vooral het mooie blonde meisje moest zo hard werken dat ze er heel slecht begon uit te zien. Eens stond ze laat in de namiddag even uit te rusten. Ze kon bijna niet meer. Maar de heks schreeuwde zo hard tegen haar dat ze zich gauw bukte om een paar brandnetels te plukken. Plotseling kwam er een oude man aanlopen. De heks en de twee meisjes konden niet weten dat hij de goede god was die daar als een oude arme man verscheen. Langzaam en moeilijk kwam de oude man dichterbij. Toen hij eindelijk vlak bij de oude vrouw en de twee meisjes was... nam hij beleefd zijn pet af en vroeg... Kunt u me misschien zeggen hoe ik in het dorp kan komen? Zoek dat zelf maar uit, antwoordde de heks kortaf. Wij hebben het druk genoeg met onze eigen zaken. En de lelijke dochter zei bovendien nog... Wat denk je wel, oude man? We zijn geen wegwijzers. Maar de stiefdochter zei... Komt u mij mee, u loopt zo moeilijk. Geeft u me maar een arm, dan breng ik u naar de goede weg. Ze gaf de oude man een arm en liep met hem mee... totdat ze op de weg waren die naar het dorp ging. Toen ze daar aangekomen waren... draaide de oude man zich om naar de oude vrouw en haar dochter. Hij keek bedroefd, maar ook boos toen hij tegen hen zei... U bent zo slecht dat ik over u alleen maar een verwensing kan uitspreken. U zult zo zwart worden als de nacht en zo lelijk als de zonde. Daarna zei hij glimlachend tegen het blonde meisje. Lief kind, wees maar niet bang. Je hebt me goed geholpen. Daarom mag je drie wensen doen. Maar bedenk wel goed wat je vraagt, want meer dan drie wensen kan ik niet vervullen. Over de eerste wens hoefde het meisje niet lang na te denken. Ze zei... Ik wil graag zijn als de zon die zo mooi is en licht en warmte uitstraalt. Op datzelfde ogenblik kregen haar vermoeide ogen een heldere stralende uitdrukking. Op haar bleke wangen kwam een warme blos en haar blonde haren begonnen te glanzen. Het meisje dacht even na over de tweede wens en zei toen... Ik zou graag een beurs hebben die nooit leeg kan raken. Nauwelijks had ze die wens uitgesproken of ze had een prachtige beurs in haar hand die helemaal gevuld was met blinkende goudstukken. Blij keek ze naar. Nu zou ze altijd eten kunnen kopen. Ze zou niet meer door de velden hoeven te trekken om met haar stiefmoeder en haar stiefzusje brandnetels te plukken. Het meisje werd in haar gedachten gestoord door de oude man die zei, nu mag je nog één wens doen, denk dus goed na. Zonder verder na te denken zei ze, ik zou graag na mijn dood in de hemel komen en daarvoor altijd gelukkig zijn. De oude man zei dat ook die wens vervuld zou worden. Daarna liep hij langzaam in de richting van het dorp. Het meisje zag dat haar stiefmoeder en haar stiefzusje al teruggegaan waren naar het huisje. Toen ze daar ook aankwam waren ze allebei vreselijk kwaad op haar. Ze hadden al direct gemerkt dat ze lelijk en zwart waren geworden. Ze hadden wel begrepen dat de oude man daarvoor gezorgd had. Ze waren dan ook vreselijk kwaad op hem... en noemden hem een boze tovenaar. De heks en haar dochter werden nog veel kwaader... toen ze zagen dat het blonde meisje alleen maar nog mooier was geworden. Van die dag af plaagden ze het arme meisje op een gemene manier. Het blonde meisje besloot toen haar broer te gaan opzoeken. Die heette Rogier... En hij was goed van de koning. En in zijn vrije tijd maakte hij prachtige schilderijen. Toen het meisje bij het paleis van de koning was aangekomen, vertelde ze haar broer wat er allemaal gebeurd was. Rogier luisterde heel aandachtig en keek intussen zijn zusje vol bewondering aan. Wat was ze mooi geworden. Ten slotte zei Rogier tegen haar: Lief zusje, blijf een paar dagen hier, ik wil een schilderij van je maken. Dan heb ik je altijd bij me. Goed, zei het meisje. Maar het schilderij is voor jou. En je hoeft het niet aan iedereen te laten zien. Rogier maakte een schilderij van zijn zusje. En het werd zo mooi dat het leek alsof ze zo uit de lijst zou kunnen stappen. Daarna vertrok het meisje weer naar haar stiefmoeder en haar stiefzusje. Het schilderij bleef op de kamer van Rogier hangen. Elke dag stond hij er even naar te kijken. Op een dag stierf de koningin van het land. De koning was heel bedroefd, want hij had veel van zijn vrouw gehouden. Vaak liep hij door de kamers van zijn paleis en voelde zich heel alleen. Zo liep hij op een dag langs de kamer van Rogier, die naar het schilderij van zijn zusje stond te kijken. De koning liep naar binnen en ging naast Rogier staan. Hij vond dat de zuster van Rogier sprekend op zijn overleden vrouw leek. Ontroerd zei de koning tegen zijn koetsier... dat hij de volgende morgen bij hem moest komen. Toen Rogier de volgende ochtend bij de koning kwam... gaf die hem een prachtige met gouddraad geborduurde jurk... een kleine gouden kroon en een sluier. Span de paarden voor de koets en ga je zuster halen. Ik wil haar bij me in het paleis hebben. Als ze eruit ziet als op het schilderij, dan trouw ik met haar. Rogier dacht... Mijn zusje zal wel blij zijn. En ze was inderdaad heel blij toen Rogier haar alles vertelde. Maar haar stiefmoeder en haar stiefzusje waren vreselijk boos. Toen Rogier en zijn zusje even buiten waren... schreeuwde de lelijke dochter tegen haar moeder. Doe toch iets! Je hebt zoveel toverdrankjes in de kast staan. Je kunt er toch wel voor zorgen dat ik met de koning trouw? Stil maar, zei de heks. Ik zal er wel voor zorgen dat alles in orde komt... Terwijl Rogier de paarden verzorgde en zijn zusje bezig was haar nieuwe jurk aan te trekken, maakte de heks zich onzichtbaar. Zonder dat Rogier het merkte, liet ze een paar druppels van een tovermiddel in zijn ogen vallen. Daardoor kon hij nog maar heel weinig zien. Daarna ging ze naar het kamertje van haar stiefdochter. Uit een ander flesje deed ze een paar druppels in de oren van het meisje, zodat ze bijna niet meer kon horen. Even later vertrokken ze naar het paleis van de koning. De heks had zich weer zichtbaar gemaakt... en was met haar dochter ook in de koets gestapt. Rogier zat op de bok van de koets en liet de paarden flink draven... want de lucht begon te betrekken. Toen de lucht helemaal zwart was geworden, riep Rogier... Zusje, het gaat straks regenen. Denk om je jurk. De koning zal het niet leuk vinden als je jurk helemaal nat wordt. Maar... Door de toverdruppels in haar oren kon het meisje niet goed horen wat haar broer zei. Daarom vroeg ze aan haar stiefmoeder, hebt u verstaan wat mijn broer net zei? Haar stiefmoeder antwoordde, hij zegt dat je je nieuwe jurk moet uittrekken omdat het gaat regenen. Geef hem maar aan je zuster, die houdt hem wel zo lang bij zich. Het meisje trok haar mooie nieuwe jurk uit. Haar stiefmoeder gaf haar een grijze paardendeken voor in de plaats. Even later, riep Rogier. Zusje, denk je nog om je mooie jurk? Nog even en dan regent het pijpenstelen. En weer vroeg het meisje aan haar stiefmoeder. Wat zegt mijn broer? Hij zegt dat je je gouden kroon moet afzetten en je sluier moet afdoen. Die kunnen niet tegen de regen. Het meisje gaf de kroon en de sluier aan haar stiefzusje. Toen het werkelijk een beetje begon te regenen, riep Rogier... Zusje, heb je gedaan wat ik gezegd heb? Ze keek naar haar stiefmoeder en vroeg weer... Wat zegt mijn broer? De heks antwoordde... Ik heb het ook niet goed gehoord, want we rijden over een brug en dat maakt zo'n lawaai. Vraag het hem zelf maar eens. Het meisje stond op en boog zich naar haar broer toe. Toen gaf de heks haar zo'n duw dat ze uit de koets viel en in de rivier plonsde. Op de plaats waar het meisje in het water verdwenen was, zwom plotseling een sneeuwwitte eend. Rogier reed intussen door naar het paleis. Het lelijke meisje trok de mooie met gouddraad geborduurde jurk aan, zette de gouden kroon op haar hoofd en deed de sluier om. Toen ze bij het paleis kwamen, stapte de stiefdochter als eerste uit de koets. Door de toverdruppels in zijn ogen zag Rogier alleen maar het gouddraad van de jurk glinsteren. Hij dacht dat ze zijn zuster was en hij bracht haar direct naar de koning. De koning werd vreselijk boos toen hij het lelijke zwarte meisje zag... in plaats van het mooie blonde meisje dat hij op het schilderij had gezien. Hij liet Rogier in een slangenkuil gooien... en zei dat het lelijke meisje direct naar huis teruggestuurd moest worden... Maar de oude heks kende verschillende toverkunsten. Ze maakte zich weer onzichtbaar en liet een paar druppels uit een flesje in de ogen van de koning vallen. Die zag toen niet meer hoe lelijk haar dochter was. En de koning vond het goed dat de oude vrouw en haar dochter voorlopig in het paleis bleven wonen. Op een avond zat een van de dienaren van de koning in de keuken bij het vuur. Plotseling kwam er een sneeuwwitte eend binnenlopen... Die vroeg, mag ik me even bij het vuur warmen? Ik heb het zo koud. De man was heel verbaasd dat hij een eend zomaar hoorde praten. Maar hij maakte een gebaar dat ze gerust bij het vuur mocht komen. Na een poosje schudde de eend haar veren en zei, misschien wilt u morgenochtend bij de vijver komen. Ik zou u dan graag een paar dingen willen vragen. En voordat de man goed en wel besefte wat er gebeurde, was de eend alweer verdwenen omdat de man toch wel nieuwsgierig was geworden... ging hij de volgende morgen al vroeg naar de vijver. De eend wachtte al op hem. De man ging op zijn knieën bij de vijver zitten... om de eend beter te kunnen verstaan. Ik wil graag weten hoe het met mijn broer Rogier gaat... de koetsier van de koning, zei de eend. Ach, de arme Rogier, zei de man. Die hebben ze in de slangenkuil gegooid. Daar zal hij wel niet levend uitkomen. En die zwarte vrouw... Woont die nu in het paleis? vroeg de eend weer. Ja, de koning heeft dat lelijke mens laten blijven. Haar moeder heeft de koning betoverd. Die ziet helemaal niet hoe lelijk en hoe slecht ze is. Toen de bediende weer terug was in het paleis... besloot hij de koning te gaan vertellen dat er in de vijver een eend was die kon praten. De koning schrok daar erg van. Hij dacht dat de eend misschien een tovenaar was die hem kwaad wilde doen. Daarom nam hij zijn zwaard mee toen hij samen met de bediende naar de vijver liep. De witte eend kwam direct naar de kant zwemmen toen ze de koning zag aankomen. Ze klom op de rand en toen ze op de kant stond, spreide ze haar vleugels wijd uit. Maar wat keek de koning vreemd op toen hij uit de veren van de eend... heel langzaam een meisje tevoorschijn zag komen... Een heel mooi meisje met stralende ogen en goudblond haar. De betovering van de heks was verbroken. En daarom zag ook de koning weer alles zoals het werkelijk was. De koning was te verbaasd om iets te zeggen... toen hij zag dat zij het meisje van het schilderij was. Maar even later had hij zich hersteld. En toen wilde hij precies weten wat er allemaal gebeurd was. Het meisje vertelde de koning hoe zij en haar broer door haar stiefmoeder en stiefzusje waren bedrogen. Maar dat is nog niet het ergste, koning, zei ze. Het ergste is dat mijn broer nog steeds in de slangenkuil zit. Laat u hem er alsjeblieft uithalen. Natuurlijk liet de koning direct Rogier uit de slangenkuil halen. Daarna ging hij naar de oude vrouw en zei... Mevrouw, als een andere vrouw u op een verschrikkelijke manier had bedrogen... Hoe zou u haar dan straffen? En de heks antwoordde... Ik zou haar naakt in een ton met spijkers laten gooien. Ik zou een paard voor die ton laten spannen... en het mens zo de wijde wereld insturen. Goed, zei de koning. Dan weet u welke straf u zult krijgen... omdat u uw stiefdochter en haar broer zo afschuwelijk behandeld hebt. En zo gebeurt het. Rogier werd weer koetsier van de koning... En het mooie blonde meisje werd koningin, want de koning trouwde met haar. Van de oude heks en haar slechte dochter heeft niemand ooit meer iets gehoord of gezien.